Autobedrijf Zandvoort. Ook het op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, zee, zee. Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu, zondag in Kermerland.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 En uh, EO Technology. En Don Omar met Caduro speciaal voor Kim. En je luistert naar derde uur. Zondag in Candleland voor deze 2 oktober 2011 met een heerlijke dag. En met wat nieuws van vandaag, want het aantal iPads per huishouden neemt flink toe. Een op de vijf iPad bezitters geeft aan dat er in het huishouden zelfs twee of meer Apple tablets aanwezig zijn. Een proefje. Kijk, uh, uh, Die door.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 Op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft En op de We gaan vandaag voor de laatste keer naar Tjerk de Blauw. Maar nou, natuurlijk, uh, vanmiddag die wedstrijd tussen uh, Erkades en uh, Bloemendaal. Ja, 1 3 winst. En ik denk: een hele tevreden trainer, Rob. Ja, nou ja, absoluut. Als we uh, bij de koploper uit met 1 3 wint, dan kan ik niet meer uh, dan tevreden zijn. En met name het vertoonde spel. Uh,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 Ja, dat was natuurlijk een behoorlijke streep door de rekening... ...dat Sebastian Thomas al heel snel eraf moest. Maar ja, toen moest je een beslissing nemen. Je haalt Alex Rijgersberg eraf... ...en je zet Bart de Bruine erbij. Ja, nou ja dat is een logische keuze. Kijk, we starten met drie aanvallers... ...en je weet, ja die, die, die ploeg heeft moeite met, met het spel maken. Ja, dan komt er gewoon een verdediger bij... Bart de Bruine op de bank zitten. Nou ja, in principe bijna ook al het basisspeler. En Dennis Goes ging naar de zijkant...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 Dan kom je nog op drie heen, zelfs dankzij Gijs-Jan Poelgeest, schitterende actie van Biden. Die gooit hem helemaal naar rechts toe. Ozan zit hem voor en Gijs kan een schittering winkelpen. Nou ja, aanval uit het boekje. En je zag, ja, die jongens die, die, die gaven ruimte weg. En wij gaan gewoon twee keer raken spelen. En dat uh, zijn hele herkenbare vormen voor die jongens die er dan uitkomen. Op het achterlijntje voor ze het boom afronden. Ja, klaar. Krap je niet achter je oren dan met het verlies van vorige week tegen Nu West?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 Dankjewel. Ja, dat was het deze week dan uit Erkades uh, van uit Kudelstaart. 1-3 winst voor Bloemendaal en de hele wedstrijd met die man. Ik denk dat het een groot compliment is voor de ploeg zoals we gespeeld hebben. Tot volgende week. that okay. game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 Is the lady still on my mind? Whatever happened to me, the air heart Who holds stars up in the sky?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 In ieder geval een samenwerking met, het, uh, met, het, uh, ja, met de strandpaviljoens die eraan meewerken. En uh, de, de stad Schouwburg uh, in Haarlem. En uh, er zijn uh, allemaal optredens uh, bij, uh, bij de strandtenten. Waaronder uh, Nautiek zie ik staan. Uh, Haven van Zandvoort en teken 5. Okay. En uh, daar zijn in ieder geval allerlei dingen te doen. Uh, dan kan u altijd even kijken op www.wildcultuuratthebeach.nl En daar staat alle informatie of er ook nog kaartjes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 de kaartjes zijn per persoon 15 euro. En de studentenprijs is 8 euro. Dus ben je student en kan je de bewijzen... ga dan uh, daarvoor de kaartjes kopen. Jessinzandvoort.nl. Dus uh, dat is dit weekend uh, nog aan de gang eigenlijk. Okay. En de uh, komende dagen is er ook nog een hoop uh, aan de hand. En op 3 oktober is bijvoorbeeld het pokertoernooi En dat uh, vindt uh, plaats uh, bij het Holland Casino... Uh, op Badhuisplein 7...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 En uh, misschien ook nog eventjes uh, leuk uh, om uh, mee te nemen. En dan gaan we daarna gewoon volgende week verder uh, praten. Ik heb nog twee kleine dingetjes. Uh, dat is natuurlijk de natuurwandeling georganiseerd uh, door de VVV uh, Zandvoort. En die uh, vindt uh, plaats op 4 oktober. Uh, een aanvang is 10 uur s ochtend. En uh, de, uh, het is afgelopen om half 12 uh, s middags.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 vinden in XL. Okay, oké. En mensen kunnen zich daarvoor opgeven via info eventsnl Oké, okay, dus info st uh, streepje... Nee, info eventsnl Allemaal opgeven en dat uh, is natuurlijk een te gekke talentenjacht. Nou Roy, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En, uh, volgende, week volgende week weer. Ja. En uh, volgende week weer veel meer evenementen. Zometeen tussenstanden ah. van de Eredivisie. Nu weer is de danceplaats van dit moment. Dit is Avicii. And Levels. Yeah.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 hij komt eraan hoor, daar er is hij dan. MC Can't Hammer touch speciaal this. voor jou. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.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 Watch this. This. You better get a high boy, cause you know we can't. can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down.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 Uh, en die jongens, ik moet zeggen, verdienen een groot compliment van de wijze waarop ze daar invulling hebben gegeven En uh, van tevoren heb ik een uh, broek op een gevoel Stel je voor een pleziespel, 10 tegen 8 En je bent de verdedigende partij, je komt niet aan de bal Nou, dat, dat genereert geen energie, hè? Daar, op een gegeven moment hou je daarmee op Zo dus zorg vandaag met name dat je heel nauwkeurig bent de bal bezit, Dat je veel de bal hebt, dat je het initiatief houdt nou, dat hebben we de eerste helft heel goed gedaan, dan krijg je er tegen aan het lopen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 Ja, nou al één of twee, maar is, uh, volgens mij waren ze uh, compleet uh, lam geslagen. En er zijn natuurlijk altijd momenten in een wedstrijd, want de eerste helft kan ik me ook nog een moment voor, uh, voor de geest te halen. Dat Boeshaar er op, uh, op onze rechterkant doorheen gaat, uh, voor hun links, en die bal gaat voorlangs. En uh, dat zijn altijd momenten in een wedstrijd die een wedstrijd kunnen doen kantelen. Maar ik denk dat het krasverschil op, uh, op dit moment te groot is voor, uh, voor een andere uitslag. Ik heb je nog maar één keer echt een beetje opgewonden langs de lijn gezien en dat was toen je wermblomen in bescherming moest nemen. Nou, kijk, er gebeuren een aantal dingen in het veld waarin is afgesproken dat ook de Vieto official daar een, een rol in speelt. En ja, Pontus heeft twee, twee weken geleden ook al zijn tand gebroken en hij heeft nu weer een tand gebroken. Hij zei, dit moment is zo, ik speel er best, ik moet naar de tandarts en ik speel best, best ik moet weer naar de tandarts.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 En Japp is natuurlijk ook welkom. Je kan uh, bellen 023 573 1969. Dus 573 1969 Of je komt gewoon even langs bij de studio, geen probleem. Ga maar naartoe waar de geluid vandaan komt. Daar kom je er wel. En ik hoop nog wel dat de jongens op het plein even gaan dansen. Ze gaan nu weg. Ik zie ze nu weglopen. Jammer weer. Jammer. Jammer jongens. Tot zometeen bij het uh, eerste uur van Entertainment View, de zondageditie. Klein stukje nog meepakken van Lenny Kravitz.